8 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Russen kiezen vandaag een nieuwe president. Dat wordt de opvolger van Dmitry Medvedev, die niet herkiesbaar is. Gedoodverfde winnaar is Vladimir Poetin. Die was tussen 2000 en 2008 ook al president. Poetin zelf staat in verschillende polls boven de 50 Als hij die score inderdaad haalt, is hij al in de eerste ronde gekozen. Lukt dat niet, dan volgt er een tweede ronde. Er zijn vier uitdagers, maar die komen in de peilingen... niet boven de 15 van de stemmen. De laatste stembureaus sluiten vanavond om 6 uur. De uitslag wordt komende nacht verwacht. Rond de verkiezingen zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Er zijn 450.000 politiemensen en militairen op de been. De afgelopen maanden waren er protesten tegen de Russische regering... waaraan tienduizenden mensen deelnamen. Bij een frontale botsing tussen twee treinen in het zuiden van Polen zijn zeker 15 doden gevallen. Minstens 50 mensen raakten gewond, van wie het merendeel ernstig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Zawirci, ten noorden van Krakau. Een van de treinen zou door nog onbekende oorzaak op het verkeerde spoor zijn terechtgekomen. Honderden reddingswerkers zijn ingezet. Om de gewonden te verzorgen zijn er tenten opgezet. Volgens de regering is het mogelijk een van de ergste treinongevallen van de afgelopen jaren. Premier Tusk is naar de ramplek toegegaan. President Sarkozy heeft zijn verkiezingscampagne een ruk naar rechts gegeven. In Bordeaux zei hij dat hij het aantal immigranten wil terugdringen... en de mogelijkheden tot gezinshereniging wil beperken. Verder nam hij stelling tegen het verstrekken van maaltijden met halalvlees op scholen... en tegen speciale uren voor moslimvrouwen in openbare zwembaden. Volgens analisten hoopt Sarkozy zo stemmen te winnen... van de kandidaat van het extreemrechtse Front National, Marine Le Pen. Die staat in de peiling op de derde plaats. Sarkozy is tweede, achter de leider van de Socialisten, François Hollande. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is op 22 april. Migratie is een belangrijk thema in de campagne. In Frankrijk wonen 5 miljoen moslims. In de Verenigde Staten is het dodental van de tornado's... die vrijdag over het midden van het land trokken, opgelopen tot 37. Op een aantal plaatsen wordt in het puin van verwoeste gebouwen... nog gezocht naar slachtoffers. In de staten Indiana en Kentucky is de schade het grootst. Maar ook Ohio, Georgia en Alabama zijn zwaar getroffen. Er werden meer dan 90 tornado's geteld. In Ohio is de noodtoestand uitgeroepen... en president Obama heeft federale hulp toegezegd. De verwoestingen zijn enorm. Een dorp in Indiana is bijna helemaal van de kaart geveegd. En op een andere plaats werd een lege bus tegen een school gesmeten. Ieder in de week waren bij tornado's in de Verenigde Staten al 13 doden gevallen. In Valkenburg heeft een uitslaande brand in een leegstaande manege tot overlast geleid. In het gebouw lagen versnipperde kunststofkratten opgeslagen... waardoor het vuur hoog opblaaide En dat leidde tot dikke rookwolken die over het Limburgse stadje trokken. De opdiensten riepen mensen met geluidswagens op om ramen en deuren dicht te houden. En ook werd er gewaarschuwd voor stankoverlast. De manege is helemaal verloren gegaan. Vlakbij ligt de voormalige Leeuw-bierbrouwerij, maar die bleef gespaard. Bij de brand in Valkenburg is niemand gewond geraakt. Mitt Romney heeft de republikeinse voorverkiezingen in de staat Washington gewonnen. Volgens CNN komt hij uit op 37 van de stemmen. Ron Paul en Rick Santorum volgen met beide ongeveer 24 procent. Gingrich eindigt volgens CNN als vierde. Een zogeheten caucus in Washington, in het noordwesten van de VS, is op zich niet van groot belang. Het is wel een opsteker voor Romney in de aanloop naar Super Tuesday komende dinsdag. Dan worden er in tien Amerikaanse staten voorverkiezingen gehouden. De Japanse keizer Akihito is weer thuis. De Japanse televisie liet beelden zien waarop hij het ziekenhuis in Tokio verlaat. Akihito werd twee weken geleden geopereerd aan zijn hart. De 78-jarige keizer, die al eerder met gezondheidsklachten kampte... heeft uit voorzorg een bypass-operatie gekregen. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis nam zijn zoon, prins Naruhito, zijn taken over. De Japanse keizer hoopt volgende week zondag de herdenking bij te wonen... van de aardbeving en tsunami, dan een jaar geleden. Het nieuwe metrostation aan de Vijzelgracht in Amsterdam wordt niet genoemd naar Ramses Shaffi. De gemeente heeft het verzoek daartoe van een initiatiefgroep afgewezen. Metrohaltes in Amsterdam hebben altijd de naam van de straat waaraan ze liggen en daarvan wil de gemeente niet afwijken. Initiatiefnemers willen nu bij het metrostation een kunstwerk plaatsen dat op Ramses Shaffi is geïnspireerd. Voetbal dan, Eredivisie, staat AZ weer aan kop. De ploeg uit Alkmaar won thuis met de 3-1 van Heracles. En verder werden gisteravond gespeeld ADO-Herenveen 0-0... RKC Excelsior 1-0 en VVV-NAC 2-1. Het weer, de dag begint met nevel en mist. Vanuit het zuidwesten buien. In de loop van de dag steeds meer regen bij ongeveer 12 graden. Ook maandag vallen er buien. En later in de week is er een kans op nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. Ah, en we even met uitzondering van de provincie Limburg, komt in het hele land plaatselijk dichte mist voor. Ja. Ook een ietsje, ietsje verder. Even kijken, als jij nou die boor vasthoudt, want ik lukt me zo niet... Ja. ja zo zit die diep toch? Ja, zo kan het wel, volgens ja. mij. Even kijken, we staan een paar... Stapjes verwijderd van het kapitol, want voor hetzelfde moment zitten er op dit moment mensen van natuurmonumenten rechtop in bed te denken dat wij hier in het kapitol aan het boren zijn. Nee, dat is niet het geval. We staan een paar meter van het kapitol af bij een grote paal met imker Pim Lemmers. Pim, wat denk jij aan het doen? Nou, op ooghoogte zijn we een gat aan het boren. Daar gaat straks een solitair bijkastje worden opgehangen. Een solitair bijenkastje. Dat is niet een heel eenzaam kastje, maar een kastje voor solitaire bijen. Absoluut. Er kunnen er uh, vele tientallen in, denk ik. En, uh, ja, het is een historisch moment. Ook voor vroege vogels, hè. het ophangen van een soort kraamkamer, waar straks uh, tientallen solitair bijen, uh, bijen hun eitjes kunnen leggen. Ja. En wat is het verschil tussen een, een honingbij en een solitaire bij? Nou, Daar zullen we dit jaar zeker nog mee te maken gaan krijgen. Maar een, een bijvolk bestaat uit zo'n 60.000 bijen. En een solitaire, het zegt het altijd, is een eenling. En, uh, ja, één bijtje zal daar uh, wat nakomelingen gaan, uh, gaan neerleggen, wat eitjes. Dat worden larven, poppen. En uh, volgend jaar, 2013, kunnen we dan getuigen zijn van de geboorte. Het duurt een jaar. Ja, moeten we daar een jaar op wachten? Absoluut, een jaar. Dus mensen denken wel eens, we hangen zoiets op en in het najaar maken we het weer schoon. Ja. Niet doen, wachten. Een jaar lang. Oké, okay, het is eigenlijk een soort big broeder voor bijen. Absoluut, ja. ja. Nou, wij gaan hem hier uh, ophangen en uh, we hoeven niet echt een jaar te wachten voordat we daar spannende dingen in kunnen zien. Maar ik ga hier wel even proberen een soort eigen huis en tuin uh, dingetje te doen. En dan gaan we zo met jou verder praten over het leven van de solitaire bij. Oké, okay, nog één schroefje. Goedemorgen. Het eerste uur van Vroege Vogels zit vol met bijen en een korstmos met een wel heel bizarre eigenschap. Ook zijn we op Tessel, het achterland van de in 2007 overleden schrijver Jan Wolkers, voor een heel bijzonder portret over de tarzan van de schapen. Wij zijn Janine Abbring en Meno Bentveld en tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. U hoorde het derde deel presto uit het orkestkwartet in G Groot... van de Duitse componist Karl Stamitz... uitgevoerd door de New Zealand Chamber Orchestra. In januari verscheen de nieuwe rode lijst van bedreigde korstmossen. En daarop staat een opmerkelijke nieuwkomer, de zwavelvreter. Een korstmos die vooral gedijt bij zure regen. En ja, dat hebben we natuurlijk niet meer. De vraag is dus, is dit nou slecht... Of goed nieuws. Janet Paramoor zoekt het uit en gaat met korstmossendeskundige Kok van Herk, kijken hoeveel er nog van de zwavelvreter over is. En, uh, dat ja, is een we zijn uitgestrekt open. bosgebied tussen uh, Den en Soest. Er groeien hier nu uh, mooie oude dennen, verspreide oude dennen. Heel kronkelig. Heel kronkelige eiken staan ertussen. En dat open parkachtige landschap met dennen. Dat is eigenlijk heel geschikt om de zwavelvreter nog uh, terug te kunnen vinden. De zwavelvreter is uh, een naam die aan deze soort uh, gegeven is... omdat hij positief reageerde op zwaveldioxide. De zure regen, hè? De zure regen. Ja, uh, voor veel mensen is de zure regen iets van een grijs verleden. Maar de effecten van de zure regen op kosmos zijn eigenlijk nog tot op de dag van vandaag heel erg goed zichtbaar. Je bedoelt dat de meeste korstmossen er, er niet van hielden? Ja, de meeste kosmos, heel veel soorten zijn zeldzaam geworden door de zwaveldioxide. Maar er is er eentje die <lacht> uh, ja, kennelijk uh, dat milieutje juist fijn vond. En die is er heel erg hard door gaan groeien. Bij uh, luchtconcentraties van meer dan 200 microgram per kubieke meter zag je het effect eigenlijk dat hele boomstammen erdoor bedekt werden. Die kregen een bepaalde, een beetje bruin beige-achtige kleur. En je kon van afstand al zien dat dat dus een gebied was... wat sterk vervuild was met zwaveldioxide. Dus ik moet letten op bruinige vlekjes of zo? Ja, maar dat is best lastig hoor. Het is heel specialistisch om die soort nog te vinden. Want het is een zogenaamde korstvormige korstmos. Dus hij heeft geen blaadjes of takjes of wat dan ook. Het is alleen maar een, een bruin korstje op de stam. Mm -hmm. En je kan hem eigenlijk ook alleen met een loep nog goed vinden. Oh. Je hebt vast al van tevoren even gekeken hier. Nou, hij zit inderdaad lang niet meer op alle dennen. Uh, ja, ik woon hier vlakbij in de buurt, dus ik kijk ze nu en dan wel eens. Dat ik even spiek uh, of die nog ja. aanwezig is. En ik weet van een paar bomen waar die, uh, waar die zelfs nog op zit met vruchtlichamen. Oh, nou, kom op, we gaan kijken. Dus, uh, daar gaan we nu eerst maar eens heen. We staan hier bij een Huikul van een Den. Maar hier zit hij niet, hè? Aan deze kant van de boom zit hij niet. Hij ja. groeit meestal aan de westkant, waar de regen op staat. Oké, okay, dus dan moeten we een beetje om de boom heen lopen. Ja, deze bruin-groene stukjes. Als die... Welke bedoel je dan? Dit stukje hier ja? en dit strookje hier. Jeetje, dat is haast niet te zien. Ja, hier zie je een mooi stukje, deze. Dan kan je het zo zien. Oh ja. Het zijn kleine, een beetje grijsgroene, gladde korreltjes waar die uit bestaat. Korreltjes ja. van mm -hmm. nog geen millimeter groot. Mm -hmm. En die vormen tezamen... Stukjes van ja, nog geen centimeter groot, ja. vlekjes. Maar ja, vroeger was het eigenlijk gewoon geen enkel probleem om deze soort te vinden, want je kon van meters afstand aan de kleur, de, de karakteristieke kleur van dit korstmos, kon je al herkennen. Ja, in de jaren 70-80, hè? Toen ja, in de jaren, jaren 70-80. zure regen gesproken werd. Ja, en nu zien we het vreemde fenomeen dat hij zich dus teruggetrokken heeft. Niet tot die laatste industriegebieden... maar tot de schoonste, mooiste, grote bosgebieden in Nederland. Mm -hmm. En dat komt omdat hij heel gevoelig is voor ammoniak. En eh, juist de effecten van ammoniak beginnen nu pas goed door te druppelen... op de effecten van kostmossen. Een van de redenen waarom de rode lijst, nu 2011... toch nog weer langer geworden is dan de rode lijst van 1998. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk goed nieuws en slecht nieuws in één, hè, dit... Ja, kijk of, of die zwavelvreten nou op de rode lijst komt. Ik denk niet dat we daar nou zo, echt zo heel rauwig om moeten zijn. Maar je moet wel bedenken dat dit een uitzondering is. Ja. Het is echt de enige soort die heel duidelijk positief reageert op vuiling. Terwijl alle andere en dan gaat het om honderden soorten, juist gevoelig zijn voor zwaveldioxide. Dus in dat opzicht is het wel degelijk een, een gunstig teken. Ja. We gaan er nog eentje op zoeken, je niet? Oké. Okay. Zie je hem? Ja. Ja? Ja, hier zitten ook vruchtlichamen erin. Maar het zijn maar hele kleintjes, hoor. Je moet dus gewoon echt heel goed kijken. Ja, nou ja, waar, uh, waar je in het verleden ongeveer blind voor moest zijn om te zien... daar moet je nu <laughs> met je neus voor tegen de boomstam zitten om hem nog te vinden. Is dat weer een potje in je hand? Ja, dat is een flesje met P. Mm -hmm. uh, dat is een afkorting voor parafenyleendiamine. Mm -hmm. Ik maak nu een staafje een beetje nat. Mm -hmm. En uh, ik breng een beetje van op het Kostmos. Hier zit een mooi plukje. Moet ik hem even goed nat maken. Ja, de kleur begint al op te komen. Ja. Hè? Hij wordt rood. Hij wordt rood. Dit soort uh, chemische stofjes zijn heel erg fijn bij de determinatie. Ja. Er zijn onder de korstmossen heel veel soorten die erg veel op elkaar lijken... En dan uh, is het wel handig om dat als steuntje in de rug te hebben. Ja, het is hem echt. <laughs> U hoorde het Aleko Assai uit de Sonate in D-groot... voor twee hobo's van Georg Teleman, Telemann... uitgevoerd door Paulien Oostenrijk op hobo. Uh, ja, Paulien Oostenrijk. Ja, nou, die deed het allebei. Um... We gaan weer terug naar de bij. Imker Pim Lemmers is hier buiten nog steeds aan het zwoegen... Uh, met onze vroege vogels bij je kast. Uh, Janine, jij uh, steekt ook een handje uit. Nee, hoor, ik sta er gewoon bij met een microfoon. Ja. Dat is mijn bijdrage. En ondertussen horen we ook nog het geluid van zoemende bijen. Nou, die zoomen hier natuurlijk niet om ons hoofd. Dat is een geluidje wat we er even onder hebben gezet uh, voor de ambiance. Maar er vliegen al wel wat bijen rond, toch? Nou, een enkeling. die, uh, die, uh, die denk van, nou eens kijken of de lente aangebroken is. Wat ons betreft is de lente in ieder geval aangebroken. We gaan dus een, een, een solitair kastje ophangen voor die, voor die solitaire bijen. En wat is nou precies het verschil met een, met een gewone honingbijenkast? Een honingbijenkast bestaat uit een aantal etages. We noemen dat broedbakken en honingkamers. In zo'n solitaire bijenkastje. Zou ik even de pakken gewoon? Ja. Het ziet er een beetje uit als een vogelkastje, uh, vogel, uh, nou, een nestkastje. Maar nu heeft hij een klepje aan de bovenkant. En er zitten aan de voorkant allemaal kleine gaatjes. En in die gaatjes... Zit in een soort, uh, ja, een beetje van die, van, die, van die die je ook bij, bij, bij scheikunde moest gebruiken, van die ja, buisjes. Van die slangetjes zijn, het zijn plastic slangetjes, daar kruipt oh, zo... Oh, ik dacht een... dat het glas was, want het is plastic. Ja, nee, het is plastic, kun je er ook uithalen, makkelijk vervangbaar. En uh, ja, je moet eigenlijk zo zien, zo'n zo solitair bij, die kruipt daarin, die maakt uh, een... Uh, en, uh, ja, het legt er een eitje in en er komt wat stuifmeel bij en, uh, en dan metselt ze dicht en metselt bijen. Ja. En het verschil met een bijenkast is dat... Uh, maar hij metselt dat... niet zichzelf in hè, voor de goede orde. Nee, absoluut niet. Het is dus echt zo, er ligt een eitje vervolgens uh, een, een, een wandje. Eitje, wandje, eitje, wandje. Oh. En dat is dus eigenlijk het effect van, uh, van zo'n solitair bijenkast. Ga je over een echte bijenkast praten, dat is een hele grote kast. Daar gaan 60.000 bijen in en dat is dat gezoem wat we net hoorden. Ja. En wat kunnen we nou de komende maanden met deze solitaire bijenkast? Want jij zei in, in, in 2013 uh, hebben, we dan, dan, dan hebben we de baby's, uh, zeg maar. Ja, het is eigenlijk een nog, nog... Je moet eens voorstellen, die solitaire bijen... die hier straks hun eitjes in gaan leggen... zijn nu nog bezig om uit te komen. Want dat wordt pas in april. Dus we, we lopen op de zaken vooruit. Mm -hmm. En in het kader van duurzaamheid 2013... Komen pas die solitair bij je uit. Ja. Ja, het is iets, iets heel moois. Het is ook een kunstwerk. Als je dit straks. Maar er zit dus een klepje aan de zijkant, zodat je echt helemaal ook die buisjes goed kan bekijken van de zijkant. Maar kunnen wij te passen te onpas dat, dat klepje openklepperen? Of, of storen we ze dan nee. heel erg? Ze zijn totaal onschuldig. Mensen denken, oh, alles wat vliegt en zoomt, dat is eng. Maar dat is absoluut dus niet het geval. Ik ben er ook niet bang voor. Maar nee. ik bedoel meer dat hij last van ons heeft. Nee, absoluut niet. absoluut niet. Je kan hem heel zachtjes openmaken. En dan kijk je er even in. Wat gebeurt? Het is een kunstwerk wat ze maken. Ze is ja. metsel, ze zijn bezig. Het zoomt om je hoofd. <lacht> en je hoort het al. Ik word er altijd heel vrolijk van. Je kan hier uren naar kijken. En dat is ook met bijen. En wanneer gaan we iets zien hierin? Nou, ik denk... Het is nu nog koud, je voelt het zelf ook, sjaal aan. Het moment dat we zonder jas naar buiten kunnen, de sjaal af, handschoenen kunnen wegleggen, dan komt ze solitair bij, die kruipt uit het eitje, of althans het is nu een popje en dat komt uit. En dan gaat ze een nest op plekken zoeken. Het okay, dus duurt nog een maandje een ja, beetje. een maandje. En we hangen hem in de zon op. En welke soorten, ja want dat is natuurlijk ook nog belangrijk, de plek waar je hem hangt. In de zon. Een beetje in, uit de wind, nou ja, dit is wel, kijk, als je een beetje om je heen kijkt. Uh, ja, het is... er staan hoge dennen hier, we hebben een watertje hiernaast. En hier aan de andere kant staat het Capitool. dus dit is een perfecte plek. Absoluut. En ik denk dat we hier, en met name jullie, even zondagochtend komen kijken. Hoe is het met de solitaire bijen? Hoe gaat het met... <laughs> hoe is het met onze bijen? Hoe is het met onze bijen? Ja. Ja, en dan heb je solitaire bijen. En je gaat ook nog echte bijen krijgen hier. Dus het wordt hier één groot zomergeheel. Want dat gaan we ook nog doen. Je gaat hier ook nog een echte kast neerzetten. Of niet een echte kast, maar een honingbijenkast. Absoluut. Er komen hier zo'n 30, 40, 50.000 duizend bijen. En het grappige is jij ze mag bijhouden. Jij mag erin kijken. Jij mag voelen wat het leven van de imker is in zo'n bijenvolk. En dan zul je ervaren dat het iets heel moois is. Dat ja. De koningin zoeken, uh, je pak aan, je handschoenen. Wat gebeurt er? Halen ze honing? Uh, nou, Kortom, het wordt genieten. Hey, het is echt een enorm avontuur. Nou, absoluut. Uh, ik ga Janine en Pim heel even onderbreken. Wij schakelen over naar Hilversum. Er is een spookrijder gesignaleerd. Op de, op de... En dan gaat het om de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar komt u bij Beest en de Spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer die spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal de melding op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Komt u bij Beest en Spookrijder tegemoet. Goed, um, we zijn weer terug uh, in Sraveland bij het capitool. Buiten staan nog steeds Pim en Janine met de bijen. Met de bijen. Nou moet ik zeggen, er komt hier straks dus ook zo'n enorme bijenkast te staan. Dat vind ik toch iets... Iets indrukwekkender dan dit kastje wat hier hangt... Zeg maar, waar gewoon een paar onschuldige solitaire bijtjes in komen. Moeten onze gasten dan wel uh, iets meer gaan uitkijken... als ze hier het kapitool weer willen naderen in de zomer? Nou, absoluut niet. Kijk, het is niet zo dat je straks radio maakt... en iedereen heeft een kap op ter bescherming ja. van... omdat we hier bijen hebben. Absoluut niet. Er komt hier een heel rustig bijensoort... En dan zul je merken op een het is een heel dag. lief volkje voor ons uitgezocht. Absoluut. Ik zeg, dat is voor vroege vogels. En ik denk, nou, dat ja. volk nemen we mee. Nee, is, als we zouden gaan paardrijden, zouden het van die makke knollen zijn. En dit is dan het, het bijen-equivalent ervan. Absoluut. Er gebeurt echt niks. En je zult zien, en dat, uh, dat, dat nou ja, tipje van de sluier... Ja. in juni kunnen we hier in onze zwembroek bij de bijen. En dan gebeurt er werkelijk helemaal niks. Nou, ik weet al, luisteraars die zich daarop gaan verheugen... Menno Bentveld in de uh, zwembroek... Even kijken, dit kastje, wat hier nu komt te hangen voor de solitaire bij. Dit is nu uh, uh, iets wat wij fixen. Maar wat is eigenlijk hun natuurlijke ja, nestgelegenheid? Nou, dat, is in, uh, dat zijn de kleine gaatjes. Vooral in, uh, in de maanden uh, april, mei wordt er heel veel mensen gebeld. Die hebben die oude huis uit het jaar 2030. Vol met gaatjes. En dan bellen ze op en ze zeggen: Meneer Lemmers, we hebben allemaal bijen in ons huis. Ja, rondom ons huis. Dat heb ik ook altijd. Ja, en dat is de zonnige kant. Je moet het zien, dus het een soort verwarming. En die bijen, die leggen dan eitjes erin. We hebben een zwerm bijen, meneer Lemmers. Ik zeg, hoeveel bijen ziet u? Ja, twee, drie. Nou, een bijen is 20, 25.000 bijen. En dit is gewoon echt een solitaire bij. Die dus legt daar eitjes. Daar moet je niet over piepen. Nee, absoluut niet. En wat je ook heel veel hoort, is dat mensen bellen. Meneer, er zit in onze riet, in het riet bij de sloot, zitten allemaal uh, zwermbijen. bijen. Nou, rietstengels, daar leggen ze eitjes in. In gaatjes van woningen. Uh, we hebben ook natuurlijk de de zandbijen. Hoorde dat niemand net al zeggen van de eerste zandbijen kruipen al uit. Hebben we hier al gezien, bij ja. zoomen verschillende bijen nou ook anders, vroeg ik me af. Ja, ja. Je kunt aan de, aan de toon horen van bijen of het goed gaat of niet goed gaat. Ze hebben ooit eens een keer een kasting halen. Maar onder, onderling qua soort, zoemt een honingbij anders dan een solitaire bij? Ja, is net zoals met wespen ook. Je hoort het, het is wat, wat lager en wat hoger. Je kan het verschil horen. Maar wie is lager en wie is hoger? Nou, ik vind een wesp bijvoorbeeld weer wat lager vliegen. En wat, en wat? ja. Ja, wat, ja, lager vliegen en zoomen. Het is... Het is, het is wat, wat onrustiger. En je ziet ze ook wat schokkeriger vliegen. En zo kun je ook het onderscheid van een bij en een wesp zien. Want ja. heel veel mensen denken... Eh, uh, wespen, meneer. Ah, er is zoveel verschil. Ja, jij, jij hebt echt liefde voor die, voor die beestjes. Ah, het, is, het is gewoon een, een hele grote passie. Een hele grote passie is het houden van bijen. En wat mensen niet beseffen is dat zo'n bij zo dichtbij ons staat Want mensen die nu luisteren en denken... Hé, hey, lekker appeltje. Een appel, het is bijenwerk. Bestoven door een bij. ja over dat bestuiven gesproken. Nou hadden we volgens mij een krappe week geleden... opeens weer dat hele lichtgele poeder hè? op auto's, jassen. Je hebt het ook nog op je jas zitten, zag ik. Nou, dat is geen poeder, dat is bijenpoep. Ja, wat? Vroeger werd er altijd gedacht volgens mij, dat dat Sahara-zand was... of dat soort onzin, maar het is bijenpoep. En ze poepen dan in één keer alles uit, toch? Ja, ik vind het zo'n flauwe kulverhalen. Het is ook elk jaar, we hebben dit jaar Wespenoverlast. We hebben dit, we hebben Sahara-zand. Het is eigenlijk het ledige... Van de darmen, wat een bij doet. Ja. Een bijpoep niet. Nee, past. dat maakt het een stuk aantrekkelijker. Nee, een bijpoep niet. Maar dan zou dus heel Brabant, heel Gelderland onder de bijenstront zitten. Ja, dat geeft toch niet? Nou, dat is onzin. Oh. Ik ben even wezen kijken, vorige week zaterdag, ik stond erbij. En die bijen vlogen eruit en Ik denk, hé hey, Imke. En Maar hem ze houden op. dat dan de hele winter op? De hele winter wordt dat vastgehouden. De bijen zijn schoon. Je ziet het nu al, hè. Mensen hebben de lente in hun hoofd. Hebben de bijen ook. Je ziet ze schoonmaken, je ziet ze poepen. Voor de bijenkast, als je daar nu gaat kijken, liggen duizenden dode zusters. Want het zijn de zusters ja. die ze opruimen. Ze zijn er buiten gewerkt. Ja, en je ziet ze al met stuifmeel thuiskomen. En dat stuifmeel, dat hebben ze nodig, althans. Ja, ik was nog even nee. bij die poep, want ja. ik vond het wel heel, heel fascinerend. Want ze houden dus de hele winter op. Ja. En dan komen ze naar buiten en dan in één keer laten ze het los. Allemaal. Dus ze is allemaal de hele winter geconstipeerd en dan... Uh... Ja. Ze eten het suiker, de honing eten ze. En dan, ja, eten betekent verbranding. Ze hebben een koude periode gehad, betekent dat ze lekker tegen elkaar aanzitten. Lekker eten, want warmte, eten is warmte. En dan is dat moment suprême. Dan heeft net de buurvrouw de was buiten hangen en dan... <lacht> Bingo. Dus bingo. Okay. Maar ja, ja pot honing doet wonderen. Pot honing doet wonderen, inderdaad. Nou, wij zullen de komende, in ieder geval de, de komende zomer de was hier niet uh, buiten gaan hangen, denk ik. Uh, nou, jij hebt nog wel even wat te klussen, denk ik. Dus pak je hamer in, spijkers zou ik zeggen. En wanneer gaan wij dan samen, wanneer gaan wij, kunnen wij voor het eerst hierin gaan kijken? Um, we zullen we de agendas pakken? Eind april? Ja, eind april zo'n beetje. Oké. Okay. Nou, niet op je vingers slaan, voorzichtig. Ja, het is een programma van Jack Slijkerman. hè? Okay. Nou, eind april kunnen we gaan uh, kijken naar de nestkast van uh, Imker Pim Lemmers. Uh, wij uh, zijn zo direct weer terug met onder andere uh, onze uh, columnist. Dat is uh, dit keer Lies Visgedijk. Die komt iedere maand. En een prachtige reportage over uh, Jan Wolkers. De tarzan van de schapen. Jan Wolkers op Texel. Nou, tot zo na het nieuws van half negen. U luistert nu naar een grote onderhoudsbeurt van een Lexus CT200h. Want bij Lexus halen en brengen we uw Lexus standaard bij elke grote onderhoudsbeurt. En krijgt u kosteloos een vervangende Lexus. Zodat u kunt blijven doen wat u wilt. Tennissen bijvoorbeeld. Welkom bij Lexus. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN Bank weet u dat wel...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 Radio 1, het NOS-journaal. In Rusland wordt vandaag een nieuwe president gekozen... en die wordt de opvolger van Dimitri Medvedev, die niet herkiesbaar is. Gedoofd verfde winnaar is Vladimir Poetin. Die was tussen 2000 en 2008 ook al president. Poetin zelf staat in verschillende polls boven de 50 procent. Als hij die score inderdaad haalt, is er geen tweede verkiezingsronde nodig.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 De dag begint in het midden en oosten van het land met nevel of mist. Na het oplossen van de nevel en mist is vanochtend vooral in het oosten nog kans op wat zon, maar geleidelijk wordt het overal zwaar bewolkt. In het zuidwesten is vanochtend al kans op een beetje regen. Vanmiddag neemt de kans op regen in het hele land toe, er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind en het wordt een graad of elf. Vanavond en vannacht houdt de regen aan, soms kan het flink doorplensen, het koelt daarbij af naar ongeveer 4 graden. Maandag blijft het bewolkt en regenachtig bij maximaal rond 8 graden. De dagen daarna verlopen wisselvallig met normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Snachts net iets boven 0 en overdag een graad of 8. Aan de verkeersinformatie Nog altijd staat de melding van de spookrijder uit op de A2 utrecht Den Bosch. Daar komt u bij Beesten en Spookrijder tegemoet. Het is mistig vanochtend in Nederland. Met uitzondering van de provincie Limburg komt in het hete land plaatselijk dichte mist voor. Radio 1, vroege vogels, half negen geweest. En dat betekent tijd voor onze columnist. Ik heb net eigenlijk al verklapt wie het was. Maar voor wie nog lag te slapen voor half negen, het is... Lies Vissgenijk. Lies Visgedijk, actrice, imkersdochter. Iemand met een bijzondere kijk op de natuur om ons heen... en met een verrassend mooie pen. Ze trakteert ons maandelijks op een column. Ja, dat het haar dit keer weer gelukt is, nou dat vinden we meevaller. Want Lies was in februari erg druk met de try-outs... en de première van het toneelstuk Het Diner... naar het gelijknamige boek van Herman Koch... Waarmee zij tot en met eind juni door het land trekt en bijna dagelijks speelt. Ik zag tenminste een indrukwekkende speellijst op hun uh, website staan. Nou, er zijn vast nog wel kaartjes te krijgen voor als u Lies uh, in actie wil zien. Maar eerst maar eens even lekker naar haar luisteren. Hier is Lies Visgedijk. Als een schaap met zijn kont heen en weer gaat tegen het hek, dan weet je wel hoe laat het is. Hij zit te krabben. Een teek. Een schapenteek kan best groot worden. In mijn herinnering wel zo groot als een knikker. Volgezogen met bloed valt ze dan af en legt ze een paar duizend eieren. Waar legt die teek haar eieren dan precies? Geen idee. Als ze mazzel heeft, legt ze in de wol. Met een beetje pech valt ze in het gras. Hoe moet je dan met een paar duizend eieren in je lijf... en twintig Albert Heijn-tassen aan bloed een goede legplek zoeken? Nee, dat is niet even rustig een plekje zoeken, wat uitproberen... en ondertussen mijmeren over het aanstaande moederschap. Dat is leggen wat je leggen kan, ondertussen niet verpletterd worden door een schapenhoef en dan snel daarna doodgaan. Heel snel komen er een paar duizend tekenlarven uit. En die moeten allemaal kost en inwoning zoeken. Oh, wat een drama. Dat lukt natuurlijk nooit. Al die afvallers, al die geknakte levens in de dop. Ik ween om bloemen in de knop gebroken. Nou, niemand weent om een in de knop gebroken tekenleven, hoor. Hoe ziet het leven van Nederlands meest gehate diertje eruit? Een teek is een soort meid. Wat is een meid? Nou, de meid, dat is het lelijke nichtje van de spin. Als die wordt geboren, dan heeft hij zes pootjes. Na één keer bloed drinken en vervellen, worden het er acht. De meeste mijten zijn zo ontzettend klein dat u en ik ze niet eens kunnen zien. Maar mijten maken iedereen het leven zuur: of je nou een plant bent of een golden retriever. Een mens, een kip of een hommel? We zijn allemaal de lul. Als een meid een plant infecteert, dan brengt hij daar een stofje binnen... waardoor die plant een bult maakt van zijn eigen zuurverdiende materiaal. Goed geregeld, want in die bult is het vervolgens voor de meid en zijn kindertjes gratis wonen. Andere kleine rotzakjes die zitten op een bloem te wachten tot er een hommel opvliegt. In een oogwenk klauwen zich dan acht vlijmscherpe handjes aan dat hommellijf vast... en liften mee naar het nest... En dan is het natuurlijk ook gratis eten en drinken. Die meid en zijn 8000 kinderen die gaan daar nooit meer weg. Aan het eind van het seizoen overwintert er zelfs eentje... op het lijf van de slapende hommelkoningin. Hebben ze dan werkelijk nergens respect voor? Nee hoor, het interesseert ze allemaal niks. En met deze houding schop je het ver in de dierenwereld. Nou ja, in de mensenwereld natuurlijk ook. De schapenteek die lust ook wel een smakelijk mensenboutje. En als extra cadeau krijg je dan de ziekte van Lyme... De schurftmeid, die vindt ons ook leuk. Ikzelf heb nooit het genoegen mogen smaken... maar mijn moeder bijvoorbeeld die weet nog smeuïge verhalen... over schurft uit de oorlogstijd op te lepelen. Vooral over de zalf ertegen trouwens, die nogal scheen te stinken. Er is zelfs een meid die in de talgklieren van je gezicht zit. S'nachts wandelt hij over je gezicht. Hi. Eigenlijk zitten mijten overal. In de oren van de hond... In het nest van een vogel, in het kippenhok, in een bijenkast, in een pak meel, in ons hoofdkussen, in de neus van een vleermuis en ook in onze onderbroek. Het kan ook anders lopen. Je zal je hele leven maar op een grashalm zitten te wachten en er komt niemand langs. Geen haas, geen vos, geen hert, geen tekkel, geen sappige mevrouw, helemaal niemand. Eenzaam en onbegrepen ga je dan dood. Maar dan wil ik toch namens de rest van de wereld en al deze meiden zeggen... je hebt dat er wel een beetje zelf naar gemaakt... deel was dit Solaris uit de Hommage à Tarrega van de Spaanse communist Joaquim Torina. De Tarzan van de schapen. Dat is de naam die kunstenaar, schrijver en natuurliefhebber Jan Wolkers zichzelf ooit gaf. Wolkers had zijn hart verpand aan Tessel, aan de natuur, het landschap, aan de dieren. Hij kwam er voor het eerst in de jaren 60, vestigde zich er in 1980 definitief en is tot zijn laatste dag op Tessel gebleven. Die liefdesgeschiedenis tussen een man en zijn eiland is nu door biograaf Onno Blom vastgelegd in een boek. Dat komende week verschijnt. Verslaggever Henny Radstaak treedt samen met hem in de voetsporen van Jan Wolkers. We zijn aan de noordkant van Texel, vlakbij de vuurtoren van de Koksdorp, vlakbij de schapen. Hier begon het, hè, Onno, voor Jan Wolkers op Texel. Ja, dit is uh, een mythische plek op het eiland. Want uh, wij staan nu in het uitzicht van het huisje... waar hij in 1969 uh, met Carina voor het eerst... een aantal weken achter elkaar op Texel doorbracht. De eerste bladzijden van Turks Vrij zijn hier uh, opschrift gesteld. Met uitzichten uh, over de woeste Eierlandse duinen, zoals hij dat noemde in zijn <laughs> dagboek. Waar nu? De schapenloper? Jan Wolkers, tarzan van de schapen, is de titel van jouw boek? Ja, ja zo noemde hij zichzelf, omdat hij als hij uh, in de verte in het weiland een schaap verwenteld zag liggen... Hè, dus met de rug? rug. Op zijn rug, met de pootjes omhoog. Dan rende hij erop af en die, dan zette hij zo'n dame in, in haar volle vest weer op de vier pootjes. Want als hij dat niet deed, dan uh, stierf zo'n schaap een, een hele treurige dood. Verzuurde de uier, hè, werd paars... Bijna als een, als een aardbei. Je had je slagroom bij nodig, volgens wokkers. Dus die redden die dan van de wisse en Daarom noemen wij zichzelf, gekscherend, de Tarzan van de schapen. Een rij, een bord en een trap. De slufter, meneer. Ja. He, alleen die naam al, de slufter. Dat is een geweldig, geweldig woord. Daar moet je gaan kijken. Hier stonden Jan en Carina voor het eerst in? Uh, 1967. Dat is ja. de aller, aller, allereerste keer dat uh, uh, Wolkers voet op uh, Tesselse bodem zette. Hij bracht zijn zoon Jeroen weg naar een uh, schoolkamp. De Bremakker, hier vlakbij. En toen gingen ze samen kijken hoe het was op de slifter. En uh, ze liepen die trap op en dat viel nog niet mee... want Wolkers is vanaf zijn vroegste jeugd astmatisch. En Karina had hakjes aan. Ja. <laughs> dus ze waren totaal uitgeput toen ze eenmaal boven kwamen. Maar het uitzicht uh, vergoede veel. Jij hecht ook al een beetje, Henny. Ja. <laughs> Daar doen we het voor. Ja, het is een hele gekke plek. De Slufter is de plek waar de zee het land binnenkomt. Er is een stukje, gewoon geen dijk of duin. Kun jij eens op zo'n Wolkriaans uh, dit uitzicht beschrijven? Ja. <laughs> nou jongen, dat weet ik niet hoor. <laughs> nee, hij vond dit een. Ja, dus de maan, hè? Dus een dode vallei. Wat de slufter voor Wolkers vertegenwoordigde... was eigenlijk het mythe van het onbewoonde eiland. En die, die sfeer die hangt hier ook van iets onaard, iets onwezenlijks... iets verlaten, iets eenzaams. En dat, dat intrigeerde hem zeer. Het is net een weg snelweg als je dat geluid van de zee hoort. Ja, ver weg, maar wel mooi, dat geruis, branding. Ja, geweldig. Dit was het landschap waar Jan eigenlijk als kind van droomde al. En ik ga nu even wat uit mijn rugzak pakken, want Doe jij dat. dat hoort even wat bij. Oké. Okay. Ik heb hier het, uh, het boek bij me. Ja, kijk, dat is het. Wat ja, voor Jan Wolkers de inspiratie is geweest... al van jongs af aan voor Tessel, het Verkade-album. Dit is het Verkade-album Texel van Jacques P. Thijs. Thijs... wat ongeveer verschenen is toen Jan geboren werd. Ik geloof twee jaar daarvoor. 27, geloof uh, ik? Ja, dan was hij twee. twee want Wolkers <laughs> ja. is van 25. En uh, de verkadealbums uh, waren bij Wolkers thuis. Er waren niet heel veel boeken, hè, behalve Bilderdijk en de Bijbel, die waren er. Maar uh, die verkadealbums wel, want de vader van Wolkers had een kruidenierswinkel in Oestgeest. En die verkocht dus ook uh, de koekjes van verkade, de beschuit. Maar de plaatjes ja. bij zat die je moest sparen. De plaatjes inzaten die je moest sparen om die albums van illustraties te voorzien. Dit album met die met, die met prachtige, prachtige sterren. Ja, geweldig ja. mooi. Hè? Dat blauw ook. Dat dat, ja. dat blauw die kleur en die die die, die, uh, die belettering. Ja, dit, dit, dit boek vertegenwoordigt echt helemaal het Tesselgevoel gevoel van van Wolkers ook. En hij zag dat dus weer spiegel toen hij hier terugkwam. Dus voor hem Tessel bestond al als droom, maar bleek ook te bestaan in ja. werkelijkheid. En dat trof hem toen hij hier kwam. Jack P. Thijssen, de onderwijzer... die uh, ja, kinderen mee de natuur in en zoveel mogelijk... Ja, eigenlijk heel Nederland uh, heeft voorgelicht destijds... over de schoonheid van de natuur. Ja. Had Jan wel een beetje zijn eigen fantasie... over hoe Jack P. Thijssen als onderwijzer hier met groepen meisjes... door dit gebied moet hebben rondgelopen? Laten we even luisteren naar een fragmentje van de radio uit 1975. Als ik als jongen dus... Dat Verkader album Tessel las, dan zag ik daar die eerbiedwaardige bioloog. Zag ik daar met zo'n stoet van kleurige meisjes. Hij een schilderij van Renoir achter zich aan fladderen. En dan vroeg ik me altijd toch af of die man nou. Hè, met dat enthousiasme over die bloemetjes en al die vogels. die hè, zo rijkelijk ter sprake komen in dat album Tessel. Terwijl die meisjes maar één of twee keer daarin voorkomen. En dan vooral als er een, een zandpier omhoog spuit... wat de meisjes dus wel, uh, wel griezelig zullen vinden. Zo staat wat toch onbewust toch wel een bepaalde uh, uh, denktrand in de richting zo, van... Uh, uh, Marietje, buikjes wat verder naar uh, voren over dat Gretonest, Dan uh, Kijk, ik wil tussen je benen door hoeveel eieren je heeft. Begrijp je? Wel zo. Zo'n soort dingen stelde je erbij voor, maar... Deze man was waarschijnlijk zo bezeten van alles wat veren had, dat alles wat kleren had, dat viel hem niet zo op. Ja. <laughs> Magistraal toch? Ja. Fantastisch. Ja. ja, de meisjes maken ook deel uit van de natuur. Dit is zo, ja, precies, maar dit is zo heel erg Jan wolkers. Hè? Totaal. Ja, ja en de, de, de associaties gaan met hem op de vlucht. Hij ziet dat dan helemaal voor zich. Hij zag zichzelf al met, uh, met Thijs en die meisjes uh, hier door de slufter lopen. Maar dan was hij uh, heel anders dan Thijs. denk ik, toch niet zo uh, netjes op afstand gebleven. Stel me dan nou voor dat Jan Wolkers hier liep en dan... Zo starend naar dat kreekje hier, ergens iets vandaan visten, een garnaaltje. Ah, uh, al, altijd ja. gedaan, ja, ja. ja, absoluut. En altijd de blik op de grond inderdaad, een beetje op uh, ja, kathoogte zou ik zeggen. Uh, en dan kijken naar, de, naar alles wat uh, groeit en bloeit. Hem ontging niks, hè. Dat is ongelooflijk, als ik met hem aan de tafel zat te kijken... en dan zat hij te, te, te praten over onderwerpen die hem echt ter harte gingen... en daar waren we heel diep in een gesprek... En dan ineens, oh, zag je dat? Hè? Daar is de specht. Dan hield alles op. En hield alles op. Dat was, dat ging, de natuur gaat altijd boven de andere dingen. De vogels gaan altijd voor. Zijn weduwe, Carina woont hier nog? Jazeker. Zullen we eens gaan kijken in de, de achtertuin van Jan? Laten we het doen, dat is altijd een vreugde. Dankjewel. Ja, wat we ook wel kennen, misschien van destijds van de televisie, hè? de achtertuin dit is de ach nou, van Jan Wolkers. Dit is de achtertuin uh, van Jan Wolkers. Hij is intussen alweer enorm veranderd. Waarom? Omdat wij passen ons aan aan de natuur. En we passen niet de natuur aan aan, aan ons. Dus wat houdt dat in? Dat houdt dus in dat uh, uh, bijvoorbeeld die plek daar. Die nu helemaal volgegroeid is met een schitterende bamboessoort ja. van een meter of drie, vier hoog. En dat begon toen met drie stengeltjes. Dus daar was een weidje waar Jan zijn spuugbeestjes... Uh, <laughs> zijn bekende uh, spuugbeestjes. Zijn bekende spuugbeestjes hield. Dat, dat is was een, een meisje en die had een spuugbeestje in de mond, hè? <laughs> echt, Ik mag, dat. Jij, jij wel. Jij wel. Maar, uh, Kom je zelf maar ja, dat, dat dat oh, weetje wij, is dus nu, hè, kijk, is helemaal volge volgegroeid met, met bamboe, hè, die dus echt rechte lijnen maakt. Die maakt als het ware kamers daar. En, uh, dus dat, het spuugbeestjesweetje bestaat niet meer. Kijk, nou, je ziet het, de krokussen die groepen de grond uit ineens. Ja, moet je eens kijken, zie je dat? He, dus, dus met... Sneeuwklokjes staan er nog. Sneeuwklokjes, boerenkrokussen zijn dit. Dat is ook ontzettend leuk, want die hebben we meegenomen van de volkstuin. Daar stond één zo'n tuiltje. En Jan heeft ze elk jaar, als ze gebloeid hebben... dan haalt hij ze uit de grond, splitsen en zet ze dan weer uh, verder uit. Maar het is echt er helemaal bezaaid mee. Ik vind het een mooi, ons verhaal begon een beetje bij, bij Jak P. Thijssen... De onderwijzer, die ons ja. veel over de natuur wilde leren. Ja. Jan was eigenlijk precies zo. In deze achtertuin ook. Televisieprogramma hier. Ja. Over het spuugbeestje bijvoorbeeld. Nee, hij had die didactische en... gaven. Hij ja, wist hoe en... je verhaal moest vertellen. Jan zei, laten we even luisteren. Veel mensen zijn bang voor de natuur. De meeste mensen hebben zo weinig eerbied voor de natuur. Ze willen meteen gaan kappen, zagen, hakken, vernietigen. De meeste mensen zijn bang voor de natuur... Ze denken, ja, ze denken dat door bomen of bladeren hun dakgoten aangetast worden. Of dat hun huizen, hun dakpannen groen worden. Die worden groen. Ja, nou dan worden ze groen. Huh? Ik weet al, toen wij hier kwamen wonen, toen, toen rende ik vanuit de tuin uit ik zeg: Karina we zijn rijk. We hebben, we hebben vliegen in de tuin en kluifjes GELACH Terwijl de meeste mensen het pas zouden doen als ze de pot met goud gevonden hebben aan het eind van de, van de regenboog. Huh? Leuk. Hè? Het is ja. mooi om te horen, toch? Ja, nee, dat, uh, geweldig. Toen wij hier kwamen was dit gewoon één leger zon. Alles wat je ziet is hier opgegroeid. Dus ja. alle eiken die zijn geplant door de... Vlaamse gaaien. Gelukkig, ze zijn nog niet zo getraind dat ze ze op een rijtje zetten. Dus dat heeft Jan wel laten doen. <laughs> Kijk, zie je wel, dus daar zit ja, ja, ja. een rij -eik. Ja. Deze eik, die. Uh, uh, dat is een eik uit het eerste jaar. Ik denk, ik heb wel eens gezegd: als je deze, dit trein van bovenaf bekijkt, dan is het een schilderij van Jan. Dat kan je meteen zien. Door de ordening? Ja, nee, door de structuur, dus de compositie die jij eh, erin aangebracht heeft. <kijkt> met de natuur en soms ook gewoon de natuur even op een rij gedwongen. Het is een echte tuinreservaat met die, met die poel. En Karina, jij hebt hier ook een keer in gezwommen, hè? Nou, in het begin, zo. <laughs> Toen was Jan toch. Uh, aan de overkant geweest om plantjes voor in de poel te halen. Maar die moesten dan wel op de bodem wortels schieten. Oh. En iemand moest dat toch doen? <laughs> en zelf nee. vond hij dat dat eigenlijk helemaal geen goed idee was om dat te doen. Dus hij heeft samen met de jongens staan kijken terwijl Karina in haar badpak Dat de water ging. In, in mei, dus dan is het water nog Oeh, nou een schoud. graad of tien. Dus ja. met een mandje met uh, uh, gele plompen. Ja, ja, ja dat moest ik dan ook nog. Ja, pas op dat het niet omvalt. Dus. <laughs> daar ook nog in de kant, dus dat mandje daar. Het is nooit wat geworden trouwens met die gele plomp. Maar, dat... maar, hey, maar je dit... bent vereerd als een ik heldin. Ben wel... Ik ben vastgelegd dat jij dat durfde. vastgelegd voor de eeuwigheid. Maar het was wel ontzettend koud. Wel dus... jammer dat je dat is... niet voor vroege vogels even wil laten oh. zien hoe dat was. Zek met. je de... padpak aan, Carina. <laughs> <laughs> hey, moet je luisteren? Het moet wel. De buitentemperatuur moet minstens 18 graden zijn. Dan kan de watertemperatuur me niet zoveel schelen. Dan doe ik het ook nog wel. Niet op de krokussen gaan staan. Ja, ik, zag, ik zag jou met je maand 46 over zo'n krokus... Die, die de hele winter erover gedaan heeft om boven te komen. Hennie, wat we hier zien is een tulpenboom. Het is een stekje van de boom die Boerhaven nog uh, in de hortus in Leiden zou hebben geplant. In de 17e eeuw. Ja, maar en... dat die boom kaal is trouwens nu. Want het is, is jammer de... dat die nu Aardig kaal is. Dat zei ook. Ja. <laughs> Hij bloeit dus overdadig. Hij is geel met een lichtgroen randje. Het is echt de vorm van een tulp. En dan van binnen zit er... Het is net of met een penseel een, over op alle kroonbladen van binnen... een... Cadmium-oranje penseelstreek gegeven is. Het is echt een wonderbaarlijk mooie bloem. Het is natuurlijk ook een hele uh, bijzondere plek, dit omdat de as van Jan aan de voet van de tulpenboom is verstrooid. Hier waar wij nu staan? Ja, Jan had echt een, een hele sterke band met die boom. Dus hij heeft niet alleen die bladeren geschilderd, maar hij had er ook een, een gevoelsband bij. En, je gelooft het niet. Als, je dat, als ik het zo vertel, denk ik ook weer... nou, dat is leuk, leuk verzonnen. maar dat is niet zo. Toen de, de, de as van Jan hier is uitgestrooid en in de aarde is neergelaten... toen is twee weken later is de tulpenboom gaan bloeden. Kijk, daar zie je dus die, die zwarte sapstroom die maar bleef lopen. Daar inktzwart. Alsof die huilde. Bono Blom, Carina Wolkers en Henny Radstaak over De Tarzan van de Schapen. Alle informatie over het gelijknamige boek van biograaf Onno Blom... is te vinden op onze site vroegevogels.vara.nl. Daar kunt u ook een nog wat langere versie van deze reportage beluisteren... voor wie daar geen genoeg van kan krijgen. De muziek die u hoorde was uit de eerste orkestfieten van Johan Sebastian Bach. Muziek waar Jan Wolkers de laatste jaren van zijn leven vaak naar luisterde. Uitgevoerd door het Amsterdams Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman. Wij zijn zo terug na negenen met veel groene voornemens. Thank you. Griekenland is in crisis. Vorig jaar kon ze ergens voor 2000 euro terecht. Maar nu is het al zo dat hetzelfde bedrijf haar voor 400 euro wil inhuren. Politici laten het afweten. De Grieken hebben alleen elkaar nog. Als iemand bijvoorbeeld op Facebook zet dat hij aardappelen nodig heeft... dan zich altijd iemand meldt met een overschot aan aardappelen. Dat leidt tot een nieuw soort Griek. Voor het eerst zie ik zo'n grootschalige, goed georganiseerde hulp van de middenklasse... aan mensen die ze niet kennen. Vanavond om 7 uur in...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 Juwelier Jos Kamerbeek werd acht keer overvallen. Thijs Bosselaar werd ernstig mishandeld tijdens het avondje stappen. Ik wil die jongen echt heel erg wat aandoen wat hij mij heeft aangedaan. Verhalen over vergeving, verzoening en vergelding. Vanavond in Kruispunt, 11 uur. RKK, Nederland 2. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Wij zijn Pels Rijken, advocaten en notarissen... en we gaan met ons kantoor de verzorgingsruimte schilderen... van de plaatselijke dierambulance. Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met uw collega's of vrienden een leuke klus uit... op nldoet.nl van het Oranje Fonds. Dit is Radio 1.